Ja, Serge Simonard, journalist van Humo, die uh, de samensteller is van de CD van uh, Radio Minerva. Hoe komt een journalist van Humo bij Radio Minerva? Ik luister al heel lang naar Radio Minerva om twee redenen. Ten eerste, ik ben altijd een grote fan van Croner zelf geweest. Ik heb Frank Sinatra nog acht keren zien optreden. Ik ben naar Las Vegas geweest, naar Atlantic City voor Frank Sinatra. Um, en dat soort muziek hoorde nergens anders. Dus als ik, gelijk een heroïneverslaafde, met een kik hebben van crooners, moest ik wel bij Minerva terecht. Ten tweede, ik hou van gezelligheid. Ik ben een um, abnormale maniac wat kerstmis betreft bijvoorbeeld. Kerstmis, dat begint ten huize Simonaar 15 november. Als je mij niet gelooft, een boom staat al en die blijft staan tot 15 januari. En gezelligheid is ook iets dat je bij Minerva... Met enorme dosis vindt. En plus ook, die mensen hebben een combinatie van muziekkennis en warmte. Meestal muziekkennis, dan komen ze dus ook bij de kenners terecht, die dan heel cool doen en heel hooghartig en zo. En hier heb je de, de, de sympathie en de jovialiteit en de, de, het kennen van die muziek. Dus ik, ik vind, het is echt zo, Richard, die hier naast mij staat, die heeft dus gezegd. Bij Minerva is het al elke dag kerstmis, zelfs in juli, en dat is ook echt zo. Ja, jullie zijn nog altijd authentiek. Tegenover andere radiostations, daar hoor je dat veel minder. Wat is jullie geheim? Wel, het geheim is dood eenvoudig. Dat ik eh, zou zeggen, de presentators, ja, die zijn allemaal geboren met de muziek in hun bloed. En die hebben een prachtige collectie en die weten over wat ze spreken ook. Tegenover andere radios, die spelen op den ogenblik ook jonger muziek. En dat hoeft, dat mag ook natuurlijk. Elke leeftijd het zijn muziek. Maar wij, wij spelen nog altijd in op de weerklank en dat we krijgen van onze luisteraars. Dus als ze telefoneren ons zeggen, een prachtig programma, wel daar doen we uiteindelijk, uiteindelijk voor. En over onze zes gesproken, wel, ik heb onze zes juist de CD gegeven en daar staat op, laat hem maar eens even, van nummer 1 van onze Radio Minerva. Laat hem maar zien, het is wel radio, hè, Francis? <laughs> Toch is het vreemd dat een, een openbare omroep, de VRT, op bepaalde vlakken dan die luisteraars, die 55-plussers, in de steek laten. Want jaren 60, jaren 70 en ouder, dat hoor je nog nauwelijks op VRT. De VRT en alle andere nationale zenders maken een enorme fout en die, komt, die is voor mij te wijten aan een combinatie van dingen, namelijk veel te veel luisteren naar Marso en simscijfer en al dat cijfergedoe. In cijfers kan je nooit een hunkering vangen, je kan nooit een verlangen vangen, je kan nooit een zucht naar gezelligheid vangen. Dat zijn allemaal ontastbare dingen die je pas beseft als je hier komt, die je pas beseft als je hier mee bezig bent. Uh, cijfers op zich zeggen niks. Het is ook een feit dat de meeste mensen die het nu voor het zeggen hebben, zijn allemaal dertigers en veertigers die geen ...enkele voeling hebben met wat er leeft... ...bij mensen die ouder zijn dan zij. En in de reclamewereld... ...want er moet geld komen van ergens... Dus ...elk programma moet gesponsord worden... ...in de reclamewereld, dat is ook een jonge wereld... ...waar alleen maar dertigers en veertigers zijn... ...die geen flauw benul hebben... ...wat dat vijftigers, zestigers en zeventigers... ...en ondertussen ook al tachtigers... ...willen in hun leven... ...en willen kopen en willen zijn en willen horen. En het is een combinatie van die dingen... ...plus ook... Elke mens heeft een ego en heel veel mensen in de media willen per se dingen doen die cool zijn en trendy. Ik bijvoorbeeld, als ik een standbeeld verdien voor deze Minerva CD-box, is het niet zozeer vooral het werk dat ik heb gedaan, maar het feit dat ik de moed heb gehad om iemand in mijn positie, die toch eerder bekend staat om te interviewen van popsterren en zo, om er geen problemen te hebben om mij nu eens te associëren met senioren, bejaarden, onhippe dingen, onkoele dingen, maar die hun waarde hebben. En, en het is de combinatie van die drie factoren. Het is toch een, een vreemd, gege vreemd gegeven, het is een fenomeen Radio Minerva, want zij steken een aantal nationale zenders voorbij. Ik denk aan Radio Contact, ze doen beter met hun luistercijfers, 60.000 uh, luisteraars hebben zij elke dag. Zo'n beter dan B1, radiocontact, radio nostalgie. Ja, hoe zou dat komen? Ik zou het ook natuurlijk niet weten. En dat komt misschien door de muziek. Uh, gesproken over de andere radio's, wat Sergus verteld heeft. Wel, de, daar worden de programma's samengesteld door jonge personen en als ik het nu zie dat ik juist gesproken heb hier met uh, de samensteller in de tijd van de BRT 2, Dus uh, ik kan op zijn... Etienne Smet, Etienne Smet eh, dat was altijd mijn favoriet, ik had er graag in de tijd kennis mee gemaakt, maar ja, nu is hem uh, afgevoerd, laat ons zo zeggen, en er zijn er nog anderen en degenen die eraan gekomen zijn, de jongen, wel, die moeten spelen wat er in de jailbox staat, wat er in de computer staat en dat is bij ons het geval. Elke presentator brengt zijn eigen CD's mee, maakt ook zijn eigen, eigen playlisten en heeft ook contact met de luisteraars telefonisch. En als een luisteraar belt en die zegt tegen een van ons jongens: Wel, je een prachtig programma, uiteindelijk daar doen we het voor. De ziel bij vele radio's is weg, maar bij Minerva is die er nog. Wel, Richard zegt klopt, en ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat de mensen een bepaald soort gladheid beu en ik heb dat al lang door, maar bij de officiële radio's hebben ze dat nog niet door. De mensen zijn die, die zogenaamd professionele, gladde, um, vlotte, Hollandse... Stijl van presenteren die je zeker hoort bij contacten en concerten. Die denken dat ze in Holland bezig zijn. Die denken dan, we hebben hier nog de nieuwe van Robbie Williams. En dan, ik kan het ook hoor, zoals je hoort, ik kan het feilloos. Maar het betekent allemaal niks, want het is zo hol en zo zieloos. En al die presentatoren zijn ook inwisselbaar en het betekent helemaal niets. En nu komt hij Robbie Williams. En... Fuck off. En dat mag ik niet zeggen van mijn moeder, die hier ook is, dus ik moet op mijn woorden letten. Maar die ziel missen ze. En mensen zijn dat beu. Al dat gladgedoe en al dat nepgedoe en al die vlotte boys die denken dat ze het allemaal zo goed kunnen. Mensen willen iets dat echt is. Dat zie je ook bij porno. Ik heb vanzelfsprekend veel minder ervaring met porno dan jij aan je gezicht te zien, aan je bezeten uh, gelaatsuitdrukking te zien. Maar bij de porno zie je ook dat de laatste jaren er een enorme opkomst is van amateurporno. Waarom is dat? Dat is omdat mensen al die opgespoten borsten en al die fake orgasmes beu zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. van waar het idee uh, om die cd te maken? Wel dat uh, idee is gekomen van als uh, Mag ik even, het is radio en je kunt dat knippen en monteren. Wat ik nu zeg, de presentator bloost, beste luisteraars. <lacht> dat meende ik ook juist te zeggen. Uh, het idee is gekomen natuurlijk van Serge. En uh, ik, ik ga eerlijk vertellen, we stonden er niet allemaal achter. Buiten een paar uh, jongens van het bestuur die er wel achter stonden. En, uh, en nu ben ik ook te weten gekomen dat Serge alles ervoor gedaan heeft. Zelfs tot s'nacht vier uur. Uh, dus bandjes afgeluisterd. Vermis zat er tijdens... Tussen de liedjes staan er zeker uitreksels van de Minerva-service, van andere presentators. Wel, ik vind dat fantastisch. En eh, ja, ik zal zeggen, als iemand dat kan, ook de reclame, allemaal, dus wat er allemaal voorsgekomen is uit de verkoop hier, dat danken we allemaal ses, dat mag ook natuurlijk eens gezegd worden. Ik, ik, moet er, ik moet er wel bij zeggen dat ik de testikels van Richard vasthield in een stevige greep terwijl hij dit allemaal zei, dus ik kan ze nu loslaten. Het is wel zo dat de uh, presentatoren inspraak hebben gehad rond de samenstelling van de CD. Absoluut, ik vond het heel belangrijk als we een grote platenfirma bijhaalden, dat die niet hun eigen repertoire... Dat ze op een compilatie. Er zijn veel compilatie CD's die eigenlijk allemaal op niks trekken. Dat is allemaal overschotmateriaal of materiaal waarvan de auteursrechten verstreken zijn. En je vindt al die cd's in tankstations en zo aan, aan weinig geld, maar trekt ook op niks. Het, ik vond het heel belangrijk dat de kwaliteit van Minerva werd bewaard en ook dat de muziek die je hoorde in de programma's dat die op de cd stond en niet zomaar wat, wat we links en rechts vonden. En daarom is het ook zo moeilijk geweest om die te maken, die cd, want een hoop van die auteursrechten, uh, die artiesten zijn dood, die auteursrechten zijn verkocht, er is ruzie in de familie, gelijk bij Frank Sinatra, de stiefmoeder ligt in proces met de kinderen, dus dan ligt dat allemaal stil, dan kunnen die nummers niet krijgen, dat was een hel, maar het is gelukt. Ja, proficiat, maar er is ook presentatie bij, hè? Ja, dat zijn archieffragmenten van de voorbije 10, 12 jaar... ...van de beste presentatoren en ook de presentatoren die het beste pasten bij de Kroener CD. En dat zijn heel ontroerende fragmenten soms. Er zijn verhalen bij van een oude presentator... ...die zich uh, de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog herinnert... ...heel spontaan in het begin van zijn programma. Er zijn heel grappige fragmenten bij. Uh, er zijn fragmenten bij die perfect passen bij de avondcd. Er is één presentator, Francis, die zo'n warme stem heeft... ...en zo'n mooie, gezellige uitstraling... ...dat als ik niet zou kunnen slapen... ...of ik zou alleen zijn en ik wil s'avonds nog iets horen... ...vlak voor ik inslaap, dan zou ik die CD opzetten... ...omdat het... Het is alsof je echt omhelst wordt door echte mensen met een groot hart. Jullie verkopen hem ook via Minerva zelf. Kan je hem bestellen? Is het stilaan al dromen naar een tweede cd? Wel, ik hoop het. Natuurlijk kun je die bij ons bestellen als je telefoneert naar het nummer 03-219-1727 van Radio Minerva. En dan kost hem 20 euro en achter hem graag thuis gestuurd hebt. Ja, dan kost het vijf euro mee, dus 25 euro. En uh, ja, gesprek over een volgende cd. Ik was er al aan het denken, want voor deze cd hebben we weinig tijd gehad voor de rechten te krijgen. Dus we hadden er wel uh, zeker 100 liedjes bij bijeen. En ja, uiteindelijk schieten er maar 45 over. Dus als we de kans krijgen om het nog verder te gaan in het volgende jaar, wel, dan zou ik graag willen dat Serge me op voorhand een beetje laat weten. Dan kunnen we een grotere lijst aanleggen, aanleggen en dan kunnen we informeren achter de rechten. En dan natuurlijk, als de cd even goed is, en dat zal zeker zijn, kunnen we er misschien daarna nog uit. We hebben nog muziek genoeg. Oké, okay, dankjewel voor dit interview. U zijn bedankt.